Middernacht, maandag 27 augustus. Eva de Jong met het NOS-journaal. Bij het zogenoemde premiersdebat van RTL... ging het er de afgelopen avond af en toe fel aan toe. Onder leiding van Frits Wester discussieerden VVD-leider Rutte... SP-voorman Roemer, PVV-leider Wilders... en pvda Strekker Samson met elkaar. Vooral Rutte en Roemer zochten de confrontatie. Zo verweten ze elkaar dat ze de zorgkosten... voor gewone mensen laten oplopen. Rutte denkt dat Roemer mensen gevangen houdt in een hoge uitkering. En Roemer verweet Rutte dat hij werkende armen creëert. Maar veel verrassingen bracht het debat niet konden op een website van RTL De Winnaar aanwijzen... en daarbij koos 51% voor Samsung, 34% voor Rutte... 9% voor Wilders en 6% voor Roemer.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 Het Amerikaanse leger heeft in Pakistan een extremistische leider gedood, Badruddin Hakani. De leider wordt met zijn netwerk verantwoordelijk gehouden voor verschillende aanvallen op buitenlandse militairen in Afghanistan. De Taliban, die met het Hakani-netwerk samenwerken, ontkennen dat hij dood is. Het weer nevelig en plaatselijk mist met minimaal rond 10 graden. De komende dag overwegend droog, verder periode met zon en weinig wind bij een middagtemperatuur rond 22 graden. Dit was het nos Journaal.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 Ja, welkom bij de echte Janne de Radio Show van Pond. Mijn naam is Jan Eemsker. en ik ben de kutkabouter. Ja, ja, mensen, de eik is geveld, de grote man is gevallen, de roze, de enige echte roze is ziek, dus jullie moeten het vanavond doen met mij en de kabouter. <tankt> ja, Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl de hashtag op Twitter is echte Janne. en je kunt natuurlijk inbellen voor het echte Janne Radio spelen, Het gratis telefoonnummer is zoals altijd 0800 en natuurlijk voor wat er geluisterd. En de stelling van vanavond is leuk hoor, 2,7 procent tekort. maar zetten we gewoon eens lekker op 0. Ja, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet natuurlijk, en dat is genetisch bepaald. Dus win je zeven keer de Tour de France op je sloffen. Ga je bij iedere beschuldiging van doopgebruik gillen dat je het allemaal op appelsap doet. Maar lever je nu toch maar al je titels in... omdat je zogenaamd geen zin meer hebt om ja. tegen de beschuldiging te gaan. Zoals wielrenner Lens, ja. Epo, Armstrong. Ja, dan ben je een ontzettende Johan. Zo is het, uh, jammer. En uh, laten we eens kijken wie er deze week nog meer echt... Johan is geweest. Echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of, Johan, echte Jan of Zo. Johan. Nou, laten we maar eens beginnen met Halbe Zijlstra. Dus ik doe ook echt een dringend beroep op de Kamer om die duidelijkheid te geven. Of u regelt het, of u zorgt ervoor dat de, die duidelijkheid er wel komt. Want ja. dit kan echt niet. Nee, dat kan inderdaad nou echt niet. Staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra, die natuurlijk helemaal niks goed kan doen in de ogen van links en de studenten. Die moesten langs moesten die de boete verdedigen. Die waren ineens iedereen achter tegen. Is plotseling zelfs de VVD en zelfs de tweede jaren. Iedereen is er ineens tegen. Maar goed, na drie dagen de batterie wist wisten nog steeds niet wat er dan moest gebeuren. Dus wel zeker, maar geen oplossing. Wij zeggen Halbe heeft gewoon gelijk. Hup, Halbe, Halbe is een Jan. Lijkt me duidelijk, alleen Wolse. En er zijn, uh, dat is op verzoek van de bewoners. Want de bewoners zeggen dat het natuurlijk ontzettend ingrijpend. je Een tijdje uit je woning moet. Ja, de slechtste burgemeester van Nederland, zijn we het allemaal wel over eens lijkt me. En uh, hij uh, doet niks aan al die dat, de tuig dat die homo's in mijn weg heeft gepest. Maar nu uiteindelijk, als hij toch echt niet anders kan en schuld bekent, trekt hij vijf ton uit zijn zak van, uh, van, uh, van uh, belastingbetaler... om uh, die gasten, die, ja, die nichten dan te beschermen. Ik, uh, het is natuurlijk een verschrikkelijke prutser en die gast moet gewoon optieven, toch? Ja, Johan... ik, ik, ik heb altijd het idee van het kan toch, iemand kan toch niet zo slecht zijn. Er zal wel een, het zal wel een vuile, vuile heksenjacht tegen die arme Aleid zijn. Maar elke keer hoor ik wat en denk: nee, het is echt een stuk op. Of... Ja, het is echt een <laughs> het kan ook gewoon. Het is wel, wel, weer, wel weer bewijs dat omhoog vallen is altijd mogelijk en dat is me goed ook. Uh, we gaan verder met Jankees de Jager. Voor ons allemaal, niet van vanuit Europa, maar voor ons en voor de toekomstige generaties om je boete te voorkomen. En dat is volgend jaar maximaal een tekort hebben van 3%. Ja, hoor je de warmte in mijn stem. Onze gehaktbal van de financiën is en blijft de koning. Staat ze langzaam de hand, boven alle partijen. Deelt toch een dreun naar de SP uit. dat land in de klote gaat als we het voor het zeggen krijgen. Maar hij krijgt toch via dankzij zijn beleid... een klein beetje mazzel het uh, begrotingskort onder de 3 Nou, het is een topper of een ja. bot, dan weet ik eigenlijk veel. Als je naam mee. Nou, is, ja, nee, in ieder geval is, is hij toch wel ja, een kleine, kleine dikke echt een ja, ja, Ik zit ook lekker in echt, echt Jan, maar, wij zijn helemaal niet homohoofd. Leon de Winter. En daar deed hij uh, ja, opmerkelijke uitspraken ja. opnieuw over mij, uh, die, ik, die ik zo verbijsterend uh, vond, en zo pijnlijk en kwetsend en eigenlijk ook ziek. Ja, volgens mij gaat het niet helemaal goed met Leon de Winter, want hij schreef in een column in Elsevier dat Badder Hari een parel voor de samenleving is en uh, de in elkaar geslacht, uh, geslagen slachtoffers, die hebben er zelf om gevraagd. En uh, Nou, het is wel een beetje dubbel, want hij uh, is bevriend, Leon, met de PR-manager van Badder. Dus ik denk dat hij zich voor een karretje laat spannen. Ik vind het een beetje vind je treurig. Het, vind je het heel erg dat hij dit een onwaarschijnlijk onze onderwerp vindt? Nou, ik moet sowieso even zeggen dat ik Badder natuurlijk een ontzettende aardige vent vind. Badder is een Niks topper. Niks verkeerd over Badder. Badder is een hartstikke aardige vent. Badder, vind. als je dit hoort, ik Badder, vind je een topper. Je. Nou, daar ja, maar zitten we dan. Echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan. Johan. Zo'n ballerharie ding het kan toch alleen Roos kan het goed, hè? Je ja. van het non-nieuws dan toch weer een soort van ding te nou, maken waar het, je dan... Ja. Ja, nee, je probeert, je doet je best en je denkt bij jezelf, ja, ik heb het over. Ik, ik ben en en dat kan de... Roos kan het dan toch voor de poorten van de hel zo'n item wegslepen. Jan, we missen je. Toch verder, bij de vorige verkiezingen kreeg Janine Hennis-Plasgaard... de stemmen van beide echte Jan. en ook van de Kabouter. Ja. Maar nu twijfelt zelf de grote rechtse denker Jan Roos... of de VVD nog wel de trotse liberale partij van wel eer is... en of hij die partij zijn stem wel moet geven. Wij gaan dus vanavond in urgent en stevig debat met onze hoofdgast... Janine Hennis, welkom Janine! Dankjewel, Jan. <laughs> Daar is dan en woord. de kut Ja, Ik, <laughs> ik, weet, ik ben mag nogal jouw klein. Mag je naam ook zeggen? Of Jan, ma mag alles zeggen? Het <laughs> ja, is wel moeilijk hè? Jan en kut zeggen. Ja, <laughs> ja mag jij wel, jouw ja, graag. Jan en Jelmer, maar goedenavond. Jan. Ja, hallo. goedenavond. Hey, nou, de actualiteit, je kent het wel, maar de actualiteit, dat is dan natuurlijk gewoon toch vanavond wel het debat wat dan tamelijk pretentieus het titeltje is voor vier heren in de bad, vind ik. Maar goed, die kunnen niet allemaal... Ja, het zijn Eindelijk. vier lijsttrekkers in de ja. bad. En ja. daar zit de mogelijke toekomstige premier... Dat en we... de huidige premier, niet te vergeten, daarbij ja. Dus ja, in ja, dat ja, opzicht ja, was ja, het ja, natuurlijk ja, wel ja, een premiersdebat. Ja. Premierdebat dan, enkelvoud. Ja. ja, nou goed. <laughs> uh, nou, laten we ze maar even doorlopen Je hebt natuurlijk ademloos gekeken. Zullen we gewoon, gewoon lekker beginnen met, uh, met de grote aardsvijand? Wat vond je van Roemer? Um, ja, Roemer kwam op mij wat... Uh, timide over. En uh, hij had geen ruimte voor humor. Waar hij de vorige, bij de, in de vorige verkiezingen in 2010 naam mee maakte met zijn humor, bleek uh, dat was achterwege volgens mij vanavond. Nou ja, inderdaad. Ze hadden hem even proberen te pakken te nemen op dat, uh, dat uh, wat was dat weer, over my dead body geintje ja. van de week. Dat is een ja. Engels is een en steenkolen Duits, maar daar was hij inderdaad niet voor in de stemming. Hè? Maar hij lijkt nee. een beetje moe, leek Hij, hij leek een beetje... Nou, dat, dat lijkt me wat apart, want ook hij is net begonnen met de campagne. Ja, misschien dus... gewoon slecht slapen, nog ook. Ja, misschien is hij gewoon even een beetje nerveus. Ja. Dat kan. Dus, Roemer is een mens, net zoals de andere lijsttrekkers dat zijn. Ja. Nou ja, met Roemer staat natuurlijk ineens wel in de in voor hem nogal ongebruikelijke positie... dat het zomaar zou kunnen dat hij wint. En, en dan ineens is dat toch wat anders misschien wel dan ja, altijd vanuit de relatief veilige... Ja, weet je, heel hoog in de peilingen staat. Peilingen zeggen niet zo heel veel. In die okay. zin, het is een aardige graadmeter. Maar we hebben in het verleden ook gezien dat peilingen... dat zegt Rutte altijd heel mooi, peilingen palingen zijn. Ze kunnen echt in een week tijd behoorlijk gaan, gaan wijzigen. En zelfs op de verkiezingsdag zelf kan het zomaar heel anders zijn. Maar het is natuurlijk waar, als je hoog zit in de peilingen... is de druk hoog, is de aandacht op jou gevestigd... en daar zal hij waarschijnlijk last van hebben gehad vanavond. Ja, want misschien zit hij alvast toch een beetje te denken... Ook van ja, wacht, ik kan natuurlijk niet mijn normale favoriete spelletje spelen... van iedereen is een smeerlap is een, is een, een onderdrukte armen... en ik ben de enige die... <lacht> en, en, en, en, en dat kan het niet. Hij zal toch een soort samenwerking moeten zoeken... dat het op links lijkt, maar ook een heel gedoe. Hè? Je kan niet al te gemeen tegen elkaar doen... want het kan ook weer niet zo zijn. Maar je moet je ook weer van elkaar zien... Op... Ja, maar je moet je nu vooral op, positioneren op je eigen punten... en natuurlijk je afzetten tegen de andere partijen. Uiteindelijk gaat het erom wie wordt de grootste... Ja. Um, ja, en dan na 12 september komt natuurlijk weer een coalitie ter sprake. Ja. Dat zal helemaal niet eenvoudig worden. Dat uh, nee. spreekt voor zich. Dat was in 2010 ook niet makkelijk... Maar ja, goed, ik ga hier niet Rutger, of, uh, Roemer zitten verdedigen. Of analyseren. Ja, okay. <laughs> nee, ja, goed. Ja, okay, maar Nee, maar, hey. Ik bedoel, ik zag duidelijk dat hij... Hij was niet uh, de oude Roemer met de humor die, die we ook van hem kennen. Je had medelijden met hem een beetje. Um, nou, medelijden, nee. Ik zat met enige verbazing te kijken. Hij was schuchter en was, dat, uh, hij kwam meer niet uit het Meer ja. verwacht van Roemer. Hé, hey, uh, grapjesmaker is broken. Wilders was natuurlijk weer de topvorm. Noord-Koreaans van Roemer was wel prima. Ja, ja, Wilders. <laughs> en Yes, we pay. Heeft u er nog iets te zoeken? Wie wilde dus van jou betreft. Uh, ja, hij is uh, leider van de PVV en dus heeft hij er iets te zoeken. Staat op een hoeveelheid zetels in de peilingen. Heeft een hoeveelheid zetels in de Kamer. Um, voor de rest was hij uh, zich snel aan het overschreeuwen. Uh, zichzelf aan het overschreeuwen, vond ik. En ook niks nieuws onder de zon. Helemaal niks nieuws. Maar Yes We Pay had je, daar heb je dan wel dat, dat Ja Yes We Pay, daar moest ik een die? beetje om lachen, want ik dacht van ja, maar als we het programma van de Pvv zouden gaan uitvoeren of de SP, want dat verschilt op financieel economisch terrein niet zo, niet heel, zo heel veel van elkaar. Nee. Uh, dacht ik, uh, moest ik weer denken aan uh, de oude Bush die ooit zei Read My Lips, en dan met de volgende zin Many More Taxes. Ja. Dus uh, ja, weet je, zowel Wilders als als, uh, als Roemer uh, doen natuurlijk een beetje aan een rad voor ogen draaien van de kiezer, namelijk we kunnen alles in stand houden. Um, en voor niets gaat de zon op. Ja, zo werkt het niet. Nou, we hebben de, de twee verliezers gehad. Dan gaan we naar, uh, naar de nummer twee van het debat. Volgens, uh, volgens alle, alle peilingen. Jouw eigen grote superman. leider. Rutte. Rutte. Rutte, ja. ja nou, ik, ik vond hem ook wat. We, weet je wat ik een beetje had? Ik vond hem een beetje zo over dat, dat premierkaartje een beetje vaak spelen. En, en het was niet een ontspannen die beter die we nog gewend zijn. Toch wat, toch wat... Nou ja, kijk, ik, ik, ik heb natuurlijk een VVD-bril op. dus ik ja, kijk nee, niet heel. Ik, ik, ik, ik mag gaan <laughs> aanleggen dat jullie morgen <laughs> het even door gaan spreken met heel objectief en... naar. Maar nee, ik vond hem, ik vond hem uh, sterk. Ik vond, ik vond hem uh, to the point, duidelijk. Uh, het verhaal van de VVD, namelijk aanpakken... en niet de problemen voor je uitschuiven, kwam er in alle opzichten uit de verf. En uh, hij stond voor zijn zaken... niet anders dan hij de afgelopen jaren heeft gedaan. Hm. Het was wel een beetje bekvechten in het begin, met Wilders. Ja, maar kijk, Rutte is de premier. Uh, we zeiden net over Roemer, de druk is hoog, want hij staat hoog in de peilingen. Dus is er veel aandacht, maar dat geldt natuurlijk voor Rutte ook. Ook wij staan hoog in de peilingen. Is er veel aandacht voor Rutte, omdat hij ook nog premier is. Maar hebben ze ook nog een beetje En je zag ruzie? hem ook iedere keer worden uitgenodigd voor het debatje. Dus ja. hij was gewoon constant aan het woord. In dat opzicht uh, was het op zich goed nieuws, want Rutte kon zich overal over uitspreken. Maar hebben Rutte en Wilders ook nog een beetje ruzie dan steeds over dat katshuisgeneuzel? Dat nee, ja, ik zag ze elkaar ook de hand schudden. Maar wel. Terwijl uh, nee. daar, ja, daar is wel menig woord gewisseld ja. in dat katshuis. En dat zag je nu ook. ja Een beetje bitch-white was het wel. Nou ja, een bitchfight. Volgens mij hebben we het over twee heren. Ja, ja, ja. Uh, ja dat maar, is wel tegenwoordig hoor. Dat is gewoon moderne taalgebruik. Ja, ik ben de jong, ja. jongen. Ja, ja. Hij is de jonge generatie. Maar goed, uh, ja, kijk, Wilders die, die uh, loopt weg van zijn verantwoordelijkheden. Had de politieke wil niet om de hervormingen en de bezuinigingen door te voeren... die Nederland op dat moment nodig had. En begint nu met uh, mooi weerpraterij. Ja, daar moet ja. bij Rutte niet meer aankomen. Nou... Goed, de laatste dan, en, en toch uh, algemeen aanvaard winnaar van het geheel, Diederik Samson. Wat vond je van hem? Ja, rustig. Hij was rustig. Ik uh, had het vond hem ook wel natuurlijk voor zijn mm. doel. Ik, ik zie ook wel dat er flink aangetrokken en gespindokterd en, en, en gedaan en geïnstrueerd en gemediatraind is. Maar hij komt wel, zo, wel over als iemand die redelijk ontspannen en evenwichtig in het debat staat. Nou, hij was niet zo verbeterd. Hij heeft de neiging om heel snel en heel fel te worden... En, en veel emotie in zijn stem te gooien... waardoor het een beetje op chagrijn lijkt. Een onverbetelijke wijze. Uh, dus. En ja. dat had hij vanavond veel minder. Dus daar zal hij uh, deze zomer zich suf op hebben getraind. <laughs> want het zit wel echt in zijn natuur. Um, maar hij was heel rustig, wachtte af... En, en pakte daarmee ook steeds weer het mooie midden. Um, zoals hij het zelf ook aankondigde. Ging, maakte geen keuzes. Dus hij, hij ja, van nou, alles wat. er was natuurlijk wel één... Uh, uh, discussiepuntje over dat... Uh, of je een, een leven zo lang moet rekken... met medicijnen, met oude mensen. Of je ja. maar, dat was hij toch wel de enige... die wel een soort van antwoord gaf. Ik bedoel, Rutte zei niks erover. Een beelders, soort van en... antwoord? Ja, dat we de discussie met z'n allen moeten voeren. En die discussie wordt ook gevoerd. Ik bedoel, vorige week was er een heel goed verhaal van van iemand van de AMBO, de Oudere bond uh, op Radio 1 was dat volgens mij. Mm -hmm. En die zei ook, we moeten wel eerlijk zijn met elkaar... en, um, en goed kijken naar een behandeling. Bijvoorbeeld een heupoperatie, een nieuwe heup. Hè, op je 85ste kan dat heel erg zinvol zijn ja. als iemand helemaal fit is. Maar in bepaalde, voor bepaalde mensen is dat misschien niet zo uh, van toepassing. De kwaliteit van leven is daar niet mee gediend... omdat de gevolgen van zo'n operatie wel eens heel heftig kunnen zijn... en daarmee de kwaliteit van leven onder druk komt te staan. Maar dat is ook een beetje jouw antwoord waarom nee, zijn... Nee want, nee, want Rutte zei, uh, ja. en daar ben ik het volledig mee eens... dat spreekt uh, voor zich, ja. is dat het uiteindelijk altijd een afweging is... tussen patiënt en arts. En ja. uh, in de spreekkamer van die arts zal dat besloten worden. Het is niet zo dat wij als politiek gaan bepalen... Hey, tot duren, je je eruit. Uh, mag je een heupoperatie daarna niet meer? Want nou ja, iemand kan wel 110 de, worden de, de, de, en heel voor, gelukkig ook, zijn. Ik uh, heb ook vorige week op, op Radio 1, even vergeten hoe de meneer heet... maar hoogleraar uh, van ik geloof in de de universiteit van Amsterdam... Die uh, zei, ja, ik heb. We was gaan uitrekenen wat een, een extra jaar leven mocht gaan kosten. Als een ja. soort van een eenheid van hoe bepalen we straks ja. nou Maar dat gebeurt hemelsnaam. stiekem toch al? Ja, nou ja, nee, dit gebeurt niet, niet zo letterlijk. Deze man tijd er juist voor je zei: Ja, nee, laten we dat nou maar een keer inzichtelijk maken. Want we moeten er toch een keer aan. Het moet betaald. Wat mag het kosten? Ja. Een jaar extra leven. Of wat vind je van dat, soort, van dat soort initiatieven? Ja, die discussies worden nu volop gevoerd. Omdat ja. we inderdaad de zorgkosten lopen enorm op. Hè? We betalen ja. nu al een kwart van ons inkomen aan de zorg. Als we helemaal niet gaan ingrijpen, zal het oplopen tot de helft van ons inkomen. De zorg wordt onbetaalbaar. Dus we moeten iets... Dus Het is volstrekt begrijpelijk dat die discussies worden gevoerd. Maar als het gaat om de kwaliteit van leven en welke operaties voer je op welke leeftijd nog uit, dan zal het uiteindelijk altijd de arts zijn. En met alle respect voor de Tweede Kamer, waar ik zelf lid van ben. Maar er zitten niet 150 specialisten in die kamer. Dus uiteindelijk is de afweging en de beslissing er één tussen patiënt en arts. Maar arts zal altijd zeggen van nou ja, zolang ik het leven kan rekken, zal ik het doen? Nee maar ik spreek vele artsen ja? die daar uh, buitengewoon helder en doortastend in optreden. Dus ja. die ook gewoon zeggen, nou meneer Schenken, het is heel vervelend, maar die nieuwe moesten we maar niet meer doen. Nee, maar. Ja. Of gewoon kijken wat niet <laughs> nog waard is. Kijk, genie nee, ja, is hoor, nog wat waard. Het is natuurlijk een hele. Kijk... Edith Schippers heeft dit vorige week al een behoorlijke uh, voorschot genomen op de discussie. We moeten de discussie met z'n allen aan. Um, we hebben het over bureaucratie, over verspilling, over efficiëntie in de zorg. Er zijn al nog allemaal slagen te maken. Maar de grootste problemen die we in Nederland op dit moment hebben... zitten in de ouderenzorg. Onze ouderenzorg is drie keer zo duur in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland. Twee keer zo duur in vergelijking met Frankrijk. Dat betekent dat we ergens iets fout doen. Want ik weet één ding zeker, mijn broer woont toevallig in Duitsland... dat de ouderen in Duitsland niet slechter verzorgd worden dan de ouderen... In Nederland. Dus je bedenkt dat we het voorlopig toe kunnen met, uh, met efficiëntie slagen? Nee, nee, uh, de ouderenzorg zorg is, de, is, is duidelijk iets waar, we, waar of... we serieus naar moeten kijken. Hoe we dat gaan inrichten, de zorg thuis. Um, uh, welke nou, wat een en bet... aanhaalden, dat vond ik eigenlijk ook wel heel dapper inderdaad. Is, is van, van ja, God, misschien vinden we ook wel met z'n allen dat we recht op heel veel hebben. Hè? misschien kan dat ook aan ons minder. daar kan het feitelijk toch op neer. Daar kwam, dat precies. Dat was de boodschap van Edith Schippers. Uh, uh, ze is onze nummer twee en ook nog minister van Volksgezondheid. Ik weet dus ze weet waar dat. ze het over heeft. Ze zit binnenkort hier in de uitzending. Zal ze daar waarschijnlijk uitgebreid op ingaan. Maar we hebben wel een probleem met de zorgkosten. En daar moeten we eerlijk over zijn. En dat is het debat wat wel gevoerd moet worden... Um, maar nogmaals, of een operatie bijdraagt aan de kwaliteit van leven... dat is niet zozeer aan de politiek, maar wel aan de arts. Maar het is uiteindelijk ook wel weer een beetje aan de politiek... want als het aan jullie ligt, dan moet je veel meer zelf betalen. En als je niet kan betalen, nou, dan heb je pech, krijg je geen nieuwe heup, toch? Nee, wat wij zeggen is dat je op dit moment... Uh, ongeveer een kwart van je inkomen ziet opgaan aan zorg... Ja dat als we niet ingrijpen, gaat dat door naar ongeveer de helft. Hè? Dus als we niet ingrijpen, wordt iedereen, jullie ook... allemaal geconfronteerd met enorme premiestijgingen. Dat nu wil je voorkomen. Dat wil je voorkomen. En dan krijg je een discussie over hoe hoog het eigen risico moet zijn. Et cetera, ja. et cetera. Ja, maar... wat, wat, wat iedereen natuurlijk daartegen inbrengt... is dat je een soort van klasjustitie krijgt. Mensen die het kunnen betalen, die kunnen hun leven tot in het oneindige rekken... met aanvullende verzekeringspakketten en wat dan niet. En het zijn weer die armen... Oh. Die weer, ja, dus als je door je heup heen gaat, nou ja, hoppakee, dan... Maar is wel goedkoop. Is nee, handig. maar dit is echt onzin, want ons, ons hele zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Ja. Dus laag inkomen of hoog inkomen. Nee, maar als het je taxe, wordt ja. gewoon volledig vergoed hoe duur jouw verzorging ook is. Of als hoe die, duur jouw als medische die specifieke begeleiding, begeleiding in het basispakket zit, ja. Maar. Ja. Ja. Um, maar er is echt, zit echt heel veel in het basispakket. Maar die, daar, maar die kritiek die werpen jullie dus van je af en zeggen... nou hoor, er zit zoveel in het basispakket, Er is een prima... Nou ja, we hebben als, ik kan nu me hier met het hele programma voor gaan lezen... maar nee, we hebben gezegd niet. dat uh, innovaties nou, is uh, uh, uh, uh, uh, uh, en alles gewoon voor goed blijft... en voor iedereen toegankelijk blijft... of je nu uh, op bijstandsniveau zit of met een hoog directeursalaris zit. Nou, we gaan, uh, daar had ik nog... Veel meer verder met je praten. Uh, we hebben nu een, een droevige mededeling. Uh, de, de, de, de, de droom van elke vrouw, de helft van elke man. Het is nu eigenlijk tijd voor Jan Roos. Maar deze week dus vanwege ziekte uh, ingesproken goed, door de Oompa Loompa. <lacht> Heeft u het tv-debat gezien van de verkiezingen afgelopen week? Dus niet het premierdebat van gisteren, maar de allereerste? Ik heb met mijn mond open zitten kijken. Niet alleen de knulligheid van de NOS. Ik bedoel, vakantiekiekjes van de fractievoorzitters en hun favoriete tv-fragment? Het is godverdomme geen zomergasten, maar ook de knulligheid van de partijen die er wel waren. Wat een amateuristisch gedoe met elkaar. Het CDA en de PvdA hadden een niet aanvalsverdrag gesloten. D66 schreeuwde het uit en de rest was nagenoeg niet verstaanbaar of niet interessant. De grote afwezigen Rutte, Roemer en Wilders bewezen zichzelf een enorme dienst om niet met de slappe format mee te doen. En waarom zouden ze? De rosgeruite broek van Alexander Pechtold was het antwoord. Het ging namelijk vrijwel nergens over. Wat moeten Mark en Emil in hun broeken hebben gepist van lachen van deze zwakke show? De enige opmerking van de avond die mij bij is gebleven, was die van Ferry Mingelen. Hij vroeg of het vakantiekietje van mevrouw Sap, namelijk staand op een ruïne, symbool stond voor haar partij. De rest was totaal oninteressant. En zo zal het ook tijdens de verkiezingen blijven gaan. Rutte en Roemer, verder niks. Zoals eerder vermeld gaan de twee grootste elkaar vreselijk in de haren vliegen wordt Rutte weer premier en is de coalitie VVD, PvdA, D66, CDA. En hebben we sinds jaren weer eens een behoorlijk grote oppositiepartij met de SP. Er gaat niets anders gebeuren dan dit. En dat is de reden dat de PvdA en het CDA elkaar skontkussen. Ze moeten straks met elkaar regeren. De VVD en de SP kunnen deze arrogante houding erop nahouden... omdat ze geen concurrentie hebben. En dat kon je met één oogopslag zien bij dit beschamende eerste debat. Nou, ik zeg, dat uh, was hoge koorts vandaag met Jantje Roos. Leuke vrouw trouwens. Nou, ze kwam terug uit Europa om in de Tweede Kamer te bouwen aan een beter Nederland. Ze kreeg een gedoogkabinet waar ze soms maar met moeite loyaal aan kon blijven. Uh, de vraag is, passen Janine Hennis en de VVD nog wel bij elkaar? Mm -hmm. We praten door met uh, onze favoriete hoofdgast, tenminste wel van mij, maar, de nee, enige tot nu toe. toe. Ja, ja nou nou, zonder enige concurrentie. Toe. Ja. <laughs> Jenny Lennis, jij ja. bent een, een empathische vrouw met een gouden hart. Voel jij je nog wat thuis bij die kille VVD? Zeker. Echt. En ja. we denken ook eens aan dat ontwikkelingshulpparagraaf, immigratiebeleid. Het is, ja. het is allemaal wel van een van een, nou ja, zakelijk zou je het kunnen noemen, maar. Ja. Het, het klinkt niet alsof er nog, nog, nog, nog, nog ergens een spoor van warmte voor de medemensen over is, hoor. Nou, toch echt wel. Liberalisme nou, is dan. heel sociaal. Nou, ja, dat is het liberalisme Leven. wel, ja. Maar ja. daar heb ik niet over. Ik heb het over de VVD. Ja de, ja, de VVD is een liberale partij en ook een sociale partij. En ik voel me nog steeds helemaal thuis bij de VVD. Uh, we hebben de afgelopen twee jaar um, in een moeilijke constructie gezeten. Met een PVV als gedoogpartner. Ja. Dat ging niet altijd vanzelf, maar uh, dat geldt voor meerdere coalities. Ik kan me ook nog bijvoorbeeld CDA, PVDA en ChristenUnie herinneren. Uh, voor tijden nee. gevallen en die hebben ze, die hebben elkaar ook jarenlang de tent uitgevolgd. Maar toch, hè? Ik heb het ja. verkiezingsprogramma althans de samenvatting vandaag ja. nog eens uitgebreid gelezen en ik vind de toon. Ja, hoe zeg ik dat nou? Het is een beetje bevoogd. Soms gewoon wat vijandig. Wat, wat, wat overal soort geëist en gedreigd. En overal is het straf op. En de, pas maar op, als je dat niet doet, dan gaan we dit. En dan flinkeren we eruit. En we ontslaan je, en we laten het je terugbetalen. Het zit, het zit heel erg. Euh, nou ja, bijna een soort van. Denk maar niet dat je hier nog iets wegkomt. Want, want, want we hebben het allemaal onder controle. En, en, en, ik bedoel, ja, wie, wie, wie... Hard is het. Het, is Hard. een soort, ja, het zijn harde, zakelijke krillen. Zo kennen we jou niet. De, nou ja, nee, <laughs> nou, ja het, is, het is natuurlijk het zachte, warme hart. Ja, van de maar, ik bedoel, zeg, wat, wat, wat, wat, wat hopen jullie met, met de toon die je aanslaat in het verkiezingsprogramma? Wie, wie hoop je daar mee te paaien? Is dat, is dat toch die PVV-stemmer? Nee, maar ik, ik weet ook niet welk verkiezingsprogramma jij hebt zitten lezen. Want als je, ik heb het hier voor me liggen. Ik wil wel... Het is heel maar Daaruit gaan. Er zit een soort van. van ik bedoel, ik, ik ben. Die ik zelf ook wel eens wat. En ik weet wel ongeveer hoe, hoe je. Het staat er allemaal in, op zijn vriendelijks bij. Het is, we zijn natuurlijk heel sociaal. Maar wagen niet om zus of zo. Want dan. is boete hier of daar. De het inburgingsparagraaf. Het is, het is een, er zit een soort van. Strenge toon in. Nee, wat er misschien in zit. En dat vind ik niet zo vreemd. Is dat voor niets de zon opgaat, dat zei ik net eigenlijk ook al... en dat iedereen wordt aangesproken op zijn of haar bijdrage... Um, dus en, dat, okay. uh, ja. Het gaat niet zozeer om, eh, dat, dat hebben we ook al honderd keer gezegd... het gaat bij ons echt niet om je afkomst, maar om je toekomst. Het gaat niet om de groep, maar om het individu. En het gaat maar ook niet om je geloof, maar om je gedrag. En dat is het beroep wat de VVD doet. Uh, we vertellen geen sprookjes, we zeggen ook niet dat het allemaal... Uh, we zitten nu in een moeilijke periode... dat het nu allemaal uh, uh, zonder pijn uh, geregeld gaat worden. Iedereen zal het voelen. Um, en dat is gewoon een hele eerlijke, zakelijke benadering. En ook noodzakelijk, uh, lijkt me om een land te regeren. Ja, ja, ik... Met alleen maar mooie verhalen en sprookjes... en uh, warme woorden red je het echt niet. En daarbij komt... we zijn overigens wel een partij van optimisme. Hè? Ik bedoel, we, we zeggen niet dat dit land... Uh, op, op het randje van de afgrond staat. Wat we wel zeggen is... we hebben op dit moment een probleem, een financieel probleem. Dat moeten we oplossen. Dat gaan we doen. We stellen de volgende hervormingen voor. De volgende bezuinigingen voor. Maar daar krijgt u ook iets voor terug. We investeren... In onderwijs, in zorg, in infrastructuur, in veiligheid. U krijgt ook een stuk lastenverlichting, um, maar het vraagt ook wel iets van ons allemaal. Ja, nee, want ik dat bedoel ja. ik ook. Het wordt echt elke groep, of het nou studenten ja. is, of, of werkenden, of he, inderdaad integratieproblemen. Natuurlijk. iedereen wordt bijna persoonlijk aangesproken van dit, dit, dit zijn er plan te doen, maar bent u daar niet bij, bent u niet snel genoeg, bent u spreekt niet hoe Nederlands. Dan, sorry, dan gaat het niet door. Uh, u mag, natuurlijk mag u uw grote liefde in Nederland halen. Maar die moet wel van het Nederlandse spreken. En dan krijg je het ja. eerst tien jaar aan. En als dat, dat niet werkt, dan krijgen ze geen. Uh, uh, het, is, ja. het is telkens. We, ge, we gaan iets doen. Maar ik, ik, vind het, ik vond het. Nou ja, het verbaasde me. Ik bedoel, ik lees heus wel tussen de standpunt en de toon door. Ja. Ik, vond het, ik vond het behoorlijk. Uh, nou ja, wat ik zeg. Streng en, en ook hier en daar een beetje, beetje bevogend. Ik, nou, ik kan wel wat minder. Ja. Uh, en streng voor ja. jezelf. Ben je ook een beetje streng voor, voor, voor, ja, voor jezelf als uh, partij en als regering? Ik bedoel, uh, Hoe bedoel je? Nou ja, uh, uh, bezuinigingen misschien bij jullie zelf. En ook uh, zoals met ontwikkelingshulp, daar kan ik eigenlijk niet uh, over besluiten. Ik bedoel ja, ik, ik vind het een beetje raar ook eigenlijk dat er heel veel geld naar ontwikkelingshulp gaat. terwijl wij nog geen geld hebben natuurlijk. Eh? Nee, nou ja, nee, want dat, dat klinkt natuurlijk weer van... Uh, willen we niet, doen we niet, kunnen we niet. Maar wat we zeggen, is dat mensen heel goed zelf in staat zijn... zoals het overigens ook in andere landen gebeurt... Uh, om te bepalen waar ze hun geld aan willen besteden. Aan welk goed doels ze dat ja, dat willen besteden. Ja, dat zou ik graag willen, juist. Ja. Uh, dus dat is helemaal niet zo'n raar uitgangspunt. Zeker niet voor liberalen. Mm. En wat we ook hebben gezien, ontwikkelingssamenwerking... is nou niet uh, mijn portefeuille, maar dat, dat doet er verder nu niet toe... Uh, is dat de ontwikkelingshulp uit het verleden... Gewoon niet altijd effectief is gebleken, of heel vaak ja. in de meeste gevallen niet effectief is gebleken, dus daar mag je best wel strikt op zijn. Ik bedoel, geld uitgeven om vervolgens een corrupt regime te ondersteunen ja, mee eens. lijkt me niet de juiste weg. En dat is de boodschap. Ja, oké, okay. ja. maar dat lijkt me dat dus dat, dat is duidelijk en liberaal en allemaal waar. Maar wat ik ook een beetje bedoel, is: um, het is allemaal ongelooflijk rechtlijnig, ongelooflijk consequent. En nou zou je kunnen zeggen, het de afgelopen paar jaar... nou weet ik wel, gedogen constructie en moeilijk... maar zo hier en daar ook wel eens wat is, wel eens wat is gemarchandeerd... met het oorspronkelijke uitgangspunt uit het vorige eh, verkiezingsprogramma ook dus, niet zo streng voor jezelf. Ah, voor zo jezelf. bedoel je. Ja. Ja, nee, voor jezelf ja. zijn jullie ook niet zo vreselijk streng, Althans de afgelopen nee. twee jaar geweest. En je rijdt me natuurlijk nu een, een prachtig argument aan om te pleiten... voor een zo groot mogelijke VVD. Kijk, we zijn de vorige keer. In de, bij de verkiezingen in uh, 2010 zijn wij de kleinste grootste geworden. Kleinste grootste ooit, met 31 oh, zetels. Wacht de kleinste? Ja, oh, de ja, kleinste ja, ja. grootste met 31 zetels. De PvdA kwam er direct achter met ja, 30 ja, ja, ja. zetels. Snap ja. Um, de formatie ging niet zonder slag of stoot, weten we allemaal. Paars plus nou ja. is geprobeerd. Mm -hmm. Uiteindelijk zijn we in deze constructie terechtgekomen. Dat betekent ook dat je relatief veel van jou. Ambities die je hebt uh, uh, op hebt geschreven in het verkiezingsprogramma. Ja, uh, dat je daar concessies op moet doen. Nederland, coalitieland. Um, en hoe groter snap we maar heb je, heb je de zijn, idee, hoe uh, meer we daar. Hoe uh, kijk je er nou op terug dan? Want ik bedoel, had dat wat er ja. moeten gebeuren? Eigenlijk alleen om die reden. Gewoon, dus je nu denkt van nou oké, okay, we gingen er. Zoveel ijver en idealen gingen we erin de vorige keer. En nou, dan zijn ja. we een gruwelconstructie later een, een, een, een, twee, een twee kleine twee jaar verder. Nou, weet je, kijk, de, de, ben je tevreden over wat er bereikt we is? Gingen, we gingen er vol ambitie in en vol ijver in, en dat hebben we met hebben die twee jaar lang ook vol ijver en met veel ambitie uitgevoerd. Er is wel degelijk heel veel gedaan. Hè? Nee, er maar, zijn miljarden nog eens op. Nee, maar er, ja, zijn, er, er zijn de nodige miljarden. Uh, hervormd en bezuinigd. Op het terrein van de veiligheid is veel uh, uh, op, op de rails gezet... ook veel gerealiseerd. We moeten ook eerlijk zijn, in twee jaar tijd... Kun je niet je hele regeerakkoord uitvoeren? We zijn hè, in dat opzicht is het kabinet gewoon te vroeg gevallen. Eh, de klus is nog niet geklaard. En dat betekent ook dat we nog heel veel ambitie en ijver over hebben om dit voor te zetten. Dan kun je toch. We ja, to, werken ook een beetje toe naar de vraag of, die we straks gaan stellen waar, waarom de PVV er eigenlijk bovenaan staat. Maar kun je, je ook voorstellen dat heel veel mensen teleurgesteld zijn? Nee maar, ik begrijp, nou, ja, ik begrijp, nee, maar ik begrijp heel goed dat als je met heel veel uh, mooie punten... in je verkiezingsprogramma komt en je kunt daar niet alles van realiseren dat dat af en toe uh, een hard gelach is. Omdat de een wel op zoek was naar een snelle hervorming van de arbeidsmarkt... en de ander had weer behoefte ja. aan, nou ja, ga zo maar door. Maar dat is op zich niet nieuw voor Nederland. Dat kan je de VVWD uh, aanrekenen tot op zekere hoogte. Maar het was, was schuld het... van Wilders? Nee, nee, nee. dat was in het verleden niet anders. En nogmaals, Nederland is coalitieland. Dus dat betekent zodra je met een tweede of een derde partij uh, aan tafel gaat... dat je concessies nee, je... moet gaan doen. Tuurlijk. Ja, nou. En dat betekent dus ook dat je een deel van je kiezers op bepaalde punten niet volledig tegemoet gaat komen. Als ja, je daar omheen gaat u. draaien, heb je een probleem. Ja. Maar als je daar eerlijk over communiceert... wat Rutte en ook wij als fractie altijd hebben gedaan... Um, dan kom je een heel eind. Je moet er wel eerlijk over zijn. Dit hebben we kunnen verzilveren, dit niet. En ik hoop van harte dat we bij de eerstvolgende verkiezingen... de allergrootste worden en veel meer van ons verkiezingsprogramma... in zo'n regeerakkoord kunnen fietsen. Ja, dat zou, dat, dat, dat zou prachtig zijn. Maar inderdaad, met zo'n stellig programma en zo'n stellige toon... Nou, bijna onverzoenlijk of het onverzoenlijke af en zeker niet bereid tot compromissen... Ja, Jan, echt. Wel... Ja, maar maar, nee, le lees even de andere verkiezingsprogramma's, ja, hand in hand samen, CDA-achtige teksten, ja, nee. die vind je niet bij de VVD. Nee. Ik zeg er ook niet. Ik ben niet ja. kwaad op je. Ja. Alleen, Alleen zet het luchtspelt. Jullie ja. je, je, je daarmee ja. jullie je wel heel eigenlijk een beetje, naast apart van de rest. Ik zat een beetje, te denk nou. Heb, we... Met wie moet dat straks gaan werken dan? Ja, maar weet je, veel verkiezingsprogramma's... ik noem nu even CDA, maar dat geldt ook voor anderen... staan vol met containerbegrippen. Als wij samen ja, verantwoordelijk... Ik, weet, ja, nee, ook... ja, daar, daar, ik bedoel, daarmee um, trek je ook een soort mist op... en ga je voorbij ja. aan wat er daadwerkelijk moet gebeuren... en wat er van iedereen wordt verwacht... En dat is precies wat de VVD niet wil. We willen geen mis. We willen een duidelijk en helder verhaal. En dat is wat we hebben neergezet. Precies. Maar de, he, de, ik vraag me ook wel Heeft de VVD nog wel vrienden? Want Buma, die, die doen de, dit weekend Rutte nog leeg. Hè? Als in van nou ja, we alleen maar kritiek hebben op anderen, maar zelf niks brengen. En Pechtold, die uh, was tamelijk fel over hoe de VVD de Nederlandse belangen in Europa verkwanselt. PVV die zelf al die De PVV willen jullie waarschijnlijk zelf niet zo graag ja. meer. Dat zijn dus nog de mensen in het midden. Hè? Of, of, of de Ja, maar van het midden. kijk, wat... Siebrand Buma heet hij tegenwoordig. Um, die, kijk, met alle respect, maar oh. het zou mooi zijn... als het CDA even op eigen punten een campagne gaat voeren. Ze hebben een heleboel te winnen. En op dit moment is uh, Buma vooral aan het trappen. Moet hij zelf weten. Maar als hij Rutte nu beticht van leegheid... als hij nu op een willekeurig studentendebat roept... wij zijn toch tegen ja. die uh, uh, langstudeerboete en daar staat het bier... Ja, dan moet ik wel concluderen dat het CDA op dit moment werkelijk waar alle meningen op voorraad leverbaar heeft. En dat is precies wat ze niet moeten doen, maar wel aan het doen zijn. Ja, maar ja, dus ze... Sibrand heeft nog een lange weg te gaan. Lach, Simon, het heeft nog een lange weg te gaan. Dat is ook geen vriendje dus. Jullie hebben eigenlijk dus echt helemaal geen vrienden meer. Nee, daar, kom het uit, was, daar, daar ging ik ook een beetje. Is het niet gewoon veel beter om dan straks als grootste partij... gewoon keihard in de oppositie te gaan zitten? Luister, 12 september zijn de kiezers aan het woord. Ik heb heel veel vertrouwen in de kiezers en onze democratie. Uh, we zullen zien wie de grootste wordt. Ik hoop van harte dat de VVD dat is. En um, hoe de uitslag luidt, ja, dat zal leiden tot een coalitie. Verdomd, daar gaan we het straks nog veel meer over hebben. Ja, want het is eindelijk tijd voor het beste, het leukste... Het grappigste, het intelligentste en oh. ronduit meest geniale spel van de oh. Nederlandse radio. Van, oh. nou ja, eigenlijk ook van televisie en ook van internet. Het is tijd voor het enige echte, echte Janne radiospel. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Oh, ja, oh nou, ja, was Water is er heel blij mee. Ik ben er ook maar blij mee. Dan. Ik leg het nog één keer uit. In het citaat, dat je zo gaat horen, zitten drie nieuwsfeitjes verborgen. Je moet raden welke drie. Belt belt 0800-1121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt het enige, enige, enige. Echt, echt, echt nooit veranderbare. Uh, originele, geweldige, stinkende. Echt ja, t-shirt. Ja. Gesigneerd door de Basile van Jan-Roos. Ja. Uh, uh, nou, bel dus 0800-1121. Want alsjeblieft, dan, anders moeten we het zelf gaan voorlezen. Ja, dat moet ik zelf goed bellen? Want ik weet wel het antwoord. Weet je het antwoord? Nou, bel jij dan eventjes. Ja, ik ben... is er echt niemand die wil bellen? Dus nou, maar we moeten ook eerst antwoord. even laten horen wat het om gaat. Hè? Dat is het principe van een spel. Je laat eerst even horen... Ja, ja, we gaan wat... eerst, ja, er, gaat, er hangt al iemand aan de lijn, dus dan stel ik voor dat we nu het fragment dragen. Ja. Een van de grootste helden van de natie. Rutte werd voor het laatst gezien in 1993. <laughs> Geniaal hoor, die knipjes. Ik het niet. Ik vond het echt. Laat het nog eens Ik een keer horen. een van de grootste helden van de natie. Rutte werd voor het laatst gezien in 1993. Ja, kijk, zelfs je niet moet lachen, is toch geweldig? Ja, de, doe de, nog eens één een, een keertje. De een van de grootste helden van de natie. Rutte werd voor het laatst gezien in 1993. 0800, 1121. Welke wel drie onderwerpen werden hier tot één prachtige quote gefabriceerd? Nou. Komt u maar. Moet ik nou echt zelf gaan bellen? Ik ga maar zelf. Bellen. Oh nee, Paul. Oh, nee. Paul lang. Paul, Paul gelukkig. Paul, hallo. Hey, echte Jammer. Ja, leuk dat ik... Ik voel me ook wel vereerd. Ik ben die, niet ook een echte Jan. Jammer. maar die man niet weg? Sorry, Paul. Paul heeft de antwoorden be... op de vragen. Paul, Paul, kom maar. op. Armstrong? Ja, dat is ja. dood, Hurt, hè? Verkiezingen? Ja, ja, ja. ja. debat, heel goed. Klopt ook. En het vermoorde meisje uit Maastricht. Nou, nou kijk Paul, eens in één aan... keer goed. Ik weet niet wie dit heeft ingefluisterd, maar ik ben hem of haar eeuwig dankbaar. <laughs> jij krijgt zo direct het enige echte Janne-shirt met een kus van de meester. En een handtekening van mij, Paul. En een handtekening van de oh, Wat wil je nog meer? Nou, Yo, En goed aan Jasper. Ja. Jasper de Groot. Ja, heb, jij nog een belangwekkende, heb jij nog een belangwekkende vraag voor Sini Hens, nou ik je toch heb? Uh, gaat ze nou weer tegenstemmen met de wijger ambtenhuis? <laughs> of je gaat tegenstemmen met de wijken. Dat dan komt dan ze nou gaan we het niet. Nou, doen. we gaan het er, er zo het even uit bij uit, het over hebben. We gaan eerst uh, gezellig stuk muziek ja. draaien. Hoi. Dag, Hoi. Hoi. Hey. Hey. Oh, oh, oh. Krijgen we dat ook nog? Van die Grace, Grace Jones van de Eiffeltoren muziek. Is ja, dat dus uh, is trouwens. Future to kill. Goeie film. En goede muziek. God, God. Dat is toch ja. gewoon lekker muziek ja. kom maar. Duran Duran. future to kill. Meeting you with a view. To wake him face to face in secret places, feel the chill. Nightfall covers me, but you know. Ja, Duran Duran is dus met Few to a Kill. En uh, niet alleen uh, Jan Roos is ziek, maar ook de toetsenist van Duran ja. Duran. En daardoor is dus een, een uh, concert afgelopen zaterdag afgelast. Kut voor de mensen in Atlantic City, ja. maar wat interesseert ons het verder, Jan? Nou ja, ik bedoel, het is toch wel duidelijk dat er dus een wereldband als Duran Duran stopt. Maar de echte Jannen gaan gewoon door. Hè? Die zetten gewoon een Rodi in. En die mag, die mag het dan oplossen. Ja, nou, zo zie je me weer. weer. Ja. Goed, luister, uh, al, al in de categorie overig nieuws... Uh, wil je rustig een oud vrouwtje beroven... word je ineens tegen de grond geramd met een gieten vol water. Ja. Want die gieten vol water, dat is een dodelijk wapen... in de handen van de 75-jarige mevrouw Agnes Jansens uit Wormer. Die eigenhandige nachtige insluiper uit haar huis ramde. We gaan even bellen met mevrouw Jansens, denk ik, jammer. Ja, hele goede dag, mevrouw Jansens. Ja. Is het nou waar dat u een inbreker met een gieter uit huis gemept hebt? Ja. Dat is, dat is knap zeg. Uh, hoorde u hem sluipen en u denkt ik pak een gieter en ik geef hem een ram voor zijn kop? Ja. Nee, op zijn buik, want hij had al een poot binnen. Hij had een poot binnen en u denkt ik mep hem op zijn buik. En, en, en hij viel achterover en ging er vandoor hè? Ja. Mijn god, weet u wel dat u gearresteerd kunt worden als u mensen mishandelt? Hè? Nee, dat u, mag, u mag eigenlijk geen mensen slaan, hè? Ja, natuurlijk wel. Waarom niet? De politie is geweest. Oh, ja, Die het niet dat erg. Dat verdedigen. Ja, ja, zelfverdediging. Precies. Oh, maar meestal, hè? Ja, en meestal. Maar, luister dan en zit niet de oude hoeren. Ja. Hij heeft al een poot binnen mijn huis. Nee, ja. groot gelijk. Nee, u, u heeft ook gelijk ook. Had u vroeger nou karate gedaan? Hoorden we dat nou? Ja. Dus u weet wel, u weet wel een beetje hoe dat moet, iemand uitschakelen. Ja. En heeft u ook een signalement van de dader? Eh. Oh, weet u hoe de dader eruit zag? Eh, uh, een beetje wel. Want ik zit altijd in het donker met de kaars en televisie aan. Ja, precies. Dus een beetje slecht licht, beetje slecht licht ja, was het. En hij had uh, al één been binnen. Het is nogal een lange man of een jonge tussen mm -hmm. de. 20, 25, 26, zoiets. Hé, hey, maar ze hebben hem nog niet gepakt, hè, mevrouw Janssens? Hé? Eh? Ze hebben hem nog niet gepakt, hè? Nee, Dat... want ja, de politie zei, weet je, waar die naartoe, links of rechts? Ik zei, ja, maar ik moet jullie toch bellen eerst? Ja, precies. <laughs> dus luie honden zijn het. Hè? Eh? Luie honden zijn het. Ja. Nou, nee, zijn lieve mensen. Hey, maar heeft u nou nog tips voor, voor, voor andere senioren mensen hoe ze een, een inbreker weg moeten jagen? Het moet dus worden als ik iets jonger was, uh, zoals uh, deze. Want ik vind judo vroeger niks aan, maar nee. karate kan je een echte doodslag geven. Ja, is dat waar. is top natuurlijk. Ja, en uh, jammer dat ik zo oud ben, want anders had ik iedereen. Uh, die de jongeren, mm -hmm. het uitschaansleven, ze worden veel verkracht, hè? Worden ze veel verkracht? Ja. ja. Ja, ja. Dan komen ze laat thuis. Nou, dan moeten ze makaraten. Al loopt uh, iemand achter hun arm. Dan kan je zo een schat geven aan zijn ballen. Juist, precies. Nou, en u heeft gelijk ook... Mevrouw Janssens, ik vind u een sieraad voor de, wormen, voor de provincie Noord-Holland en Nederland. We zijn heel trots op u. Ik hoop dat u nooit meer terugkomt. Maar als u het wel doet, dan moet u maar lekker nou, weer een klap geven. Als u terugkomt, nou, dan had hij nog wat harder genomen. <laughs> ik mag u wel, mevrouw Janssens. Mag ik u vriendelijk bedanken dat u ons te woord wilde staan? Ja. Een fijne avond nog, hè? Ook, Dag mevrouw Janssens. Dag. Ja. Dag. Echte jammer. Wat een toppetje die mevrouw Janssen. Ja, Jans Janine, wat vind, vind jij? Is het goed dat mevrouw Janssen die, die man uit de buis mept? Of, uh... Ja, wij, wij, ik bedoel, de VVD is daar duidelijk in. Uh, je hoeft echt niet te accepteren dat iemand even komt inbreken. Proportioneel dus, uh, portioneel geweld heet dat, hè? He? Ja, ja maar ze vonden een wel... volle gieter vind ik echt een, een <laughs> briljante zet. Ja. Maar ze vonden het wel jammer dat ze niet jonger was... want dan had ze hem dood kunnen schoppen, zei hij. Ja, zei ze. het, nou, dat... Dat, nou, dat uh... zei ze niet helemaal. Het nou, nou. Ze is een, een, een klein, klein beetje tendentieuze samenvatting <laughs> voor het voorafgaande. Oké, helemaal kapot. Ik heb ernaar geluisterd en ik vind haar een assertieve vrouw. Ja. Dus ik dacht, go girl, op je vijfde. ste Ja, terecht 70ste. ook. Helemaal ja. goed. Echt onverstelbaar. Wat een reclame voor de karate-sportster. Super. <laughs> goed. Nou, nou, een valse start met Rutte 1. De VVD samen met de SP. Vier bovenaan in de peilingen. En promk je wel de verkiezingsploeg van Rutte is natuurlijk het enige echt echte niet Hennis Plasgaard. Vanavond niet toevallig onze hoofdgast. Dus. <laughs> <laughs> Janine zit hier, zegt hier ontzettend moed te zijn. <laughs> ja, zwaar, maar, maar ook hè? vooral te lachen. De, ja. de, de, een beetje plezier te hebben, ja. godstenduig. Zeg, uh, uh, Janine, wat, wat, wat, wat, wat, wat verklaart voor jou gevoel de, de, de waanzinnig goede peilingen? Ja, ik zei al ja, eerder dat peilingen palingen zijn. Dus daar moet je ook niet uh, jezelf aan gaan ophangen. Maar het doet natuurlijk wel goed als het lekker gaat in de peilingen. Overigens, die wisselen nog alles. Dus Maurice de Hond peilt weer anders dan uh, de NOS. Ja. Dus ik moet het allemaal nog uh, maar zien. En tot 12 september, en ook daarna overigens... is het gewoon knokken voor iedere zetel. Maar de, de, het vroeg eigenlijk een beetje van, van, van wat zou... De reden zijn, je hebt natuurlijk best een gekke kabinetsperiode achter de rug. Ja. En, en toch schijnt een, heel, een flink groot volksdeel, misschien nog wel groter dan de vorige keer... Naar de, naar, de, naar, de, naar, de, naar de VVD te hollen zeggen, nou, hier willen we zijn. Wat zou dat zijn? Wat zou... Nou, Omdat we een heel duidelijk verhaal hebben. Kijk, de realiteit is dat we op dit moment met een financieel probleem zitten. We wow. willen het huishoudboekje ja. van Nederland op orde brengen. De realiteit is ook dat we op dit moment miljarden per jaar... aan belastinggeld in rook zien opgaan. Zo'n 10 miljard euro per jaar... Um, wat bet we betalen aan rente over onze staatsschuld. Geld dat we dus niet kunnen investeren in zaken als zorg, onderwijs, infrastructuur, veiligheid. Um, en dat betekent ook dat de belastingbetaler eigenlijk ja, voor Jan Joris geld afdraagt... namelijk voor rentebetalingen en niet voor de zaken waarvoor de belastingbetaler denkt dat er geld wordt afgedragen. En... en dat is precies wat we zeggen. We moeten hier echt, die staatsschuld moet gewoon terug naar nul... En, dat en dus belastinggeld investeren in de zaken die ons allemaal aangaan. Heeft Griekenland misschien ook geholpen? Dat mensen nu zien, zo moet het niet. Dus laten we alsjeblieft... Is een keer gaan bezuinigen? Nou ja, één ding is zeker, wat Griekenland heeft laten zien... en wat Roemer overigens bepleit, vreemd genoeg... is dat als je je schuld alleen maar laat oplopen... Ja. dat de problemen alleen maar groter worden. Ja. Um, dus een crisis oplossen met nog meer schulden maken... Ja, als dat de oplossing zou zijn geweest... en dat zei Rutte vanavond ook in het debat... dan zou Griekenland een bloeiende economie uh, zijn. En dat is het niet. Het is een groot drama daar... en dat moeten we gewoon niet willen in Nederland. zitten we wel aan vast nu, hè, Griekenland. Nou ja, in die zin zitten we daaraan vast dat Griekenland in de eurozone zit. Ja. En um, dus voor onrust heeft gezorgd in die eurozone. De stabiliteit van de euro op het spel heeft gezet. Dat betekent dat elke beslissing die nu wordt genomen, mede wordt gedaan met het oog op die stabiliteit van die euro. En vooral wordt gehandeld namens Nederland. Rutte uh, treedt op namens Nederland. In het belang van onze Nederlandse pensioenen, spaartegoeden en handelsbetrekkingen. Oftewel, dat Griekenland is het uitgangspunt. Eruit. Nee, op dit moment is het zo dat we steeds weer die afweging hebben gemaakt... bij elke beslissing die moest worden genomen. Maar uiteindelijk bepalen de Grieken wat het lot zal zijn. Zij gaan over hun eigen lot. En, dat en, als, van en, ons, en ons het, het van, uh, Europees standpunt van VVD laat zich nog het best samenvatten... geloof ik, als van uh, we waar we economisch belang hebben, we, we willen we er deel van uitmaken. En ja, wel de lusten niet uh, te lasten. Zodra de, de, de, de, de, de het de geen geld meer te verdienen valt... of zeker nog het geld gaat kosten, dan moeten, maar, moeten ze er maar uit. Nee, maar dit, dit is echt ons. Kijk, deze verkiezing zou wellicht verwoorden, althans die vraag krijg ik veel... voor of tegen Europa. Dat is een beetje een onzinnige stellingname, Want je bent ook niet voor of tegen het Rijk. Europa is een bestuurslaag geworden. Net zoals het Rijk dat is, net zoals de provincie dat is... net zoals de gemeente dat is. Als liberalen, als VVD'ers, staan we kritisch ten opzichte van elke overheid. Dus ook tegen, tegenover Europa. Niet alles wat, Europa, wat uit Europa komt, is heilig. Um, maar dat geldt ook voor het Rijk. Um, als Europa de dag van het schepijs uitroept, denk ik: mijn hemel, we hebben echt iets anders <lacht> aan ons hoofd. Maar als in de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over Orca morgen, denk ik ook: kunnen we ons even concentreren op de prioriteiten van nu? Nou, heel China, oké, okay, maar, dus maar, maar, nee, maar elke bureaucratie heeft de neiging om uit te dijen en taken naar zich toe te trekken waar ze zich vooral niet mee zou moeten bemoeien. Weet ik, maar zijn jullie bijvoorbeeld voor een, uh, zeggen, een, soort, een soort politieke unie? Ja, maar dat is weer zo'n containerbegrip waar niemand iets van begrijpt. En nou, waar je mensen ook. Iedereen daar prima iets nee. van. Dus gewoon een soort federale regering naar Amerikaans model. Nee, ja. Maar, ja. Daar, daar, ja, maar daar zijn we helemaal niet voor. De, ik bedoel, Europa. De Europese Unie bestaat uit 27 EU-lidstaten. No. Wordt gekenmerkt door eenheid in verscheidenheid, zoals het dan formeel heet. Um, maar waar we voor zijn, is natuurlijk wel toezicht op de banken. En ervoor zorgen dat die stabiliteit in de eurozone terugkeert. Je... Dat betekent dat je een aantal stappen hebt moeten zetten de afgelopen tijd... Niet makkelijk, niet eenvoudig, heeft veel van ons gevraagd. Maar steeds weer die afweging, wat is in het Nederlands belang? Wat is in het belang van de Nederlandse pensioenen, spaartegoeden en handelsbetrekkingen? Maar je hebt wel te maken met partijen die zich gewoon niet aan regels houden. Dus je kan wel wat willen, maar als ze dan toch daarna gewoon de We Grieken bedoel maar. je? Ja, de Grieken. En ja, de Italianen de gaan het ook doen. Ja, Nou ja, kijk, de... Nou ja. ja, tuurlijk doen ze dat. Grieken... En de Spanjaarden, ja, allemaal. Jammer, je slaat door. Nee, is zo. Stil. De, de Grieken uh, hebben gelogen en bedrogen. En gaan ze nog We zitten doen. met een probleem. Het heeft nu niet zo heel veel zin om terug te gaan... naar een soort van I told you so... Uh, statement waar het nu wel om gaat is hoe houden wij greep op onze pensioen, en handelsbetrekkingen. Die afweging wordt keer op keer gemaakt. Uiteindelijk is het ook een keer genoeg geweest. Dus het is niet een vorm van vergaande solidariteit met bijvoorbeeld de Grieken. Nee, maar, um, wat uiteindelijk we tegen draait doen? het steeds weer om het Nederlands belang. De Grieken moeten hervormen ja. en bezuinigen, orde en, op zaken stellen. En, en een dan... boete, want daar hadden ze het over: een boete, uh, maar daar heb je er niks aan. Maar, Waar het nu om gaat, is dat de Grieken greep ja. krijgen... Op het, op het eigen Griekse huishoudboekje Wat je gewoon zegt, en dat is dat ze als, als het niet lukt, dan kunnen we alsnog harder... En maken. als ze dat niet doen, dan bepalen zij het eigen lot van Griekenland. En dat ja. betekent een heleboel ellende. Daar gaan wij ook klappen van krijgen. Maar het is dus niet zo dat we tot in de eeuwigheid... De Grieken steunen omdat we solidair zijn. Want dan is de prikkel helemaal weg voor de Grieken om zelf te hervormen. Dus in een bijzin riep je net eventjes de banksector hervormen. Dat is. Uh... Nee, dat riep ik niet. Toezicht, riep ik. Ja. Nee, toezicht, dat betekent dat precies. Dan de DNB. Ik riep op Europees toezicht. Dus wat je nu ziet, is dat de banken, hè, dat is nu al overigens veel beter. Nee, hey, ook omdat bijvoorbeeld de Samsung een week of anderhalf geleden riep: nou, misschien moeten we die nationalisatie van AM en AMRO wel helemaal niet ongedaan maken. En jullie rollen dan volgens Salma uit als belangrijke coriffee. Jullie willen dat, neem ik aan, wel dat ze gewoon weer in de beurs toe gaan. Ja. Uh, Toch? Nou ja, wat, kijk, wat wij als VVD zeggen, als liberalen zeggen, is: de overheid die ondernemertje gaat spelen, doet ja. het niet per definitie beter dan de ondernemer. Nee. Sterker nog, uh, het verleden heeft uitgewezen dat het helemaal niet anders is. Nee, maar het, is. Het, het verleden heeft ook uitgewezen ja. dat indien we de markt de markt laten, ook niet helemaal goed. Gaan. Dat er ook soms kleine ongelukjes gebeuren die de hele tijd. En in dus de gaat storten. het om toezicht, dus. maar dat is iets anders. Oké, okay, maar het wat voor, wat voor wat Om maar voor... in allerlei bedrijven of in banken een soort staatsdeelneming te organiseren. Het gaat om het toezicht. En de voorwaarden, de randbouwvoorwaarden waarbinnen die markt kan opereren. En dat is precies het uitgangspunt wat we met z'n allen moeten nastreven. Want een overheid die, in, die overal staat en staatsbedrijven. Wat voor, wat voor vorm van toezicht zien, ja. zien we dan voor ons? Ik bedoel, is dat? Op het een van die toezicht, is dat maar effectief als dat ook. Als die, die toezichthouder ook macht heeft, als die toezichthouder ook iets kan afdwingen. Dus hoe dan ook, Zeker. Je, je moet iets in, in het leven gaan roepen dat een controlerende, semi-overheidachtige functie heeft. Hoe, hoe stellen jullie dat voor? Nee, ja, dat is precies waarom we bijvoorbeeld nu in Europa die Europese commissaris hebben aangesteld. Hè. Dus als die mm -hmm. landen, um, en dat gaat straks ook vanuit bij de banken gebeuren, maar even terug naar de EU-lidstaten. Als de landen zich niet houden aan de gemaakte afspraken, dan wordt er ingegrepen. Ja, en, en, en, en wat gebeurt er dan? Hoe bedoel je? Ja, dan wordt er ingegrepen, maar hoe kun je ingrijpen? Ja. ja maar dan, dan zijn er natuurlijk vergaande bevoegdheden... om in te grijpen op een begroting, om in te grijpen um, door middel van boetes. Dat is uiteindelijk hoe het werkt. Er moeten direct sancties volgen op het niet naleven van begrotingsregels. Dat is uiteindelijk waar die hele crisis is ontstaan. He, we, ik bedoel, we hadden begrotingsregels met z'n allen afgesproken... toen die euro werd ingevoerd. Um, en vervolgens... Um, uh, wensen een aantal lidstaten om een beetje te marchanderen met die regels. Ja, dan krijg je natuurlijk vanzelf problemen. Die regels zijn niet voor niets afgesproken. De grootste fout is geweest dat er een politiek beslismoment is uh, af, uh, ingebouwd... in naleving van die regels. En niet gelijk een automatische sanctie. Dus er was veel te veel ruimte. Ook Frankrijk en Duitsland hebben daar helaas aan meegedaan. Want op een gegeven moment kwamen ook de begrotingsregels... voor deze landen even niet uit. En toen zeiden ze, nou, we laten de teugels een beetje vieren. Is maar beter. Maar dat gaf bijvoorbeeld een land als Griekenland nog veel meer ruimte. Waar het om gaat... ...regels naleven, niet naleven, ja. automatische sancties. En ook voor en de banken dus, erop. want ik denk dat dat, de banken... en het, Uiteraard. En het, ja, nou ja, uiteraard, zo uiteraard. Dat ja, ja, ja. was dat vier jaar geleden nog niet geweest, denk ik. Nee, is... maar de, de, de banken waren grappig genoeg nog heel erg langs nationale lijnen georganiseerd. De ja, banken feite, niet zelf, ja. maar toezicht erop. Terwijl die banken natuurlijk al lang over alle grenzen heen, onze economieën zijn totaal verweven. Dat lijkt me logisch. We hebben een interne markt, nee, maar, maar dat betekent ja. ook dat je toezicht daarop moet uh, uh, centraliseren. Maar als je nu vier jaar terugkijkt, hoe het toen gegaan is, als je dat nu zou als dat nu zou gebeuren, hè, ik bedoel, ja, dan kan je een sanctie, te, uh, dan kan je het niet meer redden, zeg maar. Ik bedoel, je met een sanctie, ja, wat zeg je dan? Je hebt een boete, maar je hebt geen geld. Hoe kan je dan nou een sanctie? Dat. Ja, maar het had natuurlijk nooit zo ver mogen komen. Maar nee. nogmaals, dan ga ik in een soort I told you zo. So. Kijk, terugkijkend is er natuurlijk een heleboel misgegaan. Um, met de toetreding van Griekenland, in de, in, de, in de tussenrapportages vanuit Griekenland. Ik doe nu even Griekenland, want meestal ja, aan de ja, hand liggende voorbeeld de bankier, is. Natuurlijk. Um, maar daar, daar is het uiteraard um, niet goed gegaan. En dat kunnen we, dat, ik bedoel, hoeven we ook niet moeilijk over te doen. Maar nu is het zaak om de boel te redden, stabiliteit terug te krijgen en te handelen. Nogmaals in het belang van onze handelsbetrekkingen, pensioenen en spaartegoeden. Ja, Sorry, ik ben bang hoor. Ik bedoel, ja. ik, ik, ik, ben, ik moet nog uh, 35 jaar dan ja. is mijn pensioenetje op. Ja. Dat is helemaal niet gezegd. Nou ja, dat lijkt me wel. Mm. Nou, Henk Kamp, Henk Kamp is uh, uh, verantwoordelijk bewindspersoon in Nederland. Ik zei 35, maar dat is voor mij natuurlijk 40 jaar, want ik was 70. Die zit er bovenop en er is niet zoiets als Europa die de Nederlandse pensioenen even leeg eet. Uh, dat zullen we niet laten gebeuren. Ik ben toch benieuwd. Zo dan maar een, uh... een eind aan. Ja, ja. <laughs> Jeetje, ik je, dat natuurlijk ik post ontzettende uh, noodkreet... van, uh, van eind, dat je zegt van, van, van, een, van een, een jonge man die nog moet beginnen aan zijn ja. leven en nee, maar ja, zijn pensioen Is allemaal leuk zitten. en aardig, ga uh, zelfs sparen, gek. Ja, dat doe ik ook. Ik heb dat. Zeg nee, niet maar het is hard. natuurlijk wel logisch. Het is natuurlijk wel logisch als je zoveel onrust uh, verneemt de markten, in de landen, ja, ik krijg de media een die er... Uh, ik krijg een brief in mijn brievenbus. Ja, die heb ik ook gekregen. Ja, met, uh, ja, het is niet helemaal zeker of u uw geld nog wel krijgt. En dan staat er zo'n bedrag, wat ik nu zou kunnen krijgen elke maand... dan schrik ik me kapot. Ja. Daar kan ik net drie brooien van halen. Ja, maar gelukkig heb je nog niet heel veel opgebouwd... want je bent nog heel erg jong. Nou ja, ik, dus je heb, moet ik ook heb nog al 12 wel even doorwerken. jaar gewerkt. Ja, maar je moet nog wel even doorwerken voor een volledige pensioen. Ja. Maar um, Henk Kamp komt eind september volgens mij weer... als verantwoordelijk bewindspersoon... met een tussenstand van de, hè, om de verwachtingen te managen. Ja. Eh, nogmaals, we handelen in het belang van... Onze spaartegoeden en pensioenen. En dat is ook noodzakelijk, want anders krijg je iedereen bovenop die kast. Maar het belang niet alleen moet het ook niet het hele stelsel veranderen. Moet er moet niet een ander systeem komen, omdat dit gewoon niet blijkt te werken. Ja, met... Ik zit hier aan tafel als woordvoerder openbare orde en veiligheid. Dus ja. het, is, het gaat misschien wat ver als ik hier nu een heel nieuw pensioenstelsel even En we weten misschien wel of, ja. of, of dat het idee is van de VVD om een andere manier te vinden dan, dan dit nee, stelsel. De discussie gaat nu over de rekenrente, maar dat is misschien wat technisch. Ja, ja, dat snap ik allemaal niet. Ja. Ja. Nee, ik snap het wel. Maar dat betekent oh, gewoon roept. welke rente je hanteert om uit te rekenen... hoeveel geld je daadwerkelijk in kas hebt. Als je een lage rente hebt, heb je weinig. Als je een hoge rente hanteert, als rekenen heb je veel. En dat is natuurlijk het, abstracte, het hele ja. abstracte van het geheel. Dat, dat is dus een papieren kwestie. Dus in die zin moet je misschien een beetje geduld hebben... voordat je in paniek raakt. Ja. Niet in paniek raken. zeker niet Het paniek niet op je 30ste, is zelf een goede raadgever. Maar wel alert zijn. En dat is precies wat de VVD wil. Gewoon alert zijn en ervoor zorgen dat het allemaal toekomstbestendig is. Waar we het nu ook over hebben. Over het, of het of gaat om de pensioenen, om de zorg of het onderwijs. Oh, wordt het gewoon een scoop toebedeeld? Nou, wat was de nou, scoop? Leg even Kom uit erop. wat er in godsnaam de hand was. Wij jongens hebben, en een scoop. We hebben het zelf we hebben een scoop. volledig gemist. Ik was even in mijn eigen wereld om <laughs> de volgende vraag voor te bereiden aan Janine. En het pas gaat de studio. Maar kennelijk hebben we een scoop. Nou, vertel het maar. Janine, vertel het maar. Het is eindelijk zover. Nee, ja, Janine, ik, het, heb geen idee. ik heb het niet. Oh, okay, het, ik ook, het, ook niet. Oké, ook Het spookt het hier. Ja, het, de het was een, knoppen gingen je vanzelf een spook, een, open. de was Alles gaat niet. Ja, ja, een ook Een spook. geheel nieuwe ervaring. Dit. Ja, ja maakt ja, allemaal was, niet uit. Nee, goed, we moeten gewoon... Ik, ik, we krijgen gewoon minder dan misschien later, jammer. Maar dat moeten we dan maar mee doen. Ja, ja. Weet je wat het sowieso een beetje Ik heb al het hebt, de, hele, de, hele, de, hele, de hele toestand zat de laatste de paar maanden in het teken van... Misschien moeten we er wel een beetje aan winnen dat we van iets, alles een klein beetje minder krijgen. Oh, maar dat heb ik al aangenaam. Nee, ja. waar we aan moeten wennen is dat niets vanzelfsprekend is. En dat je daarvoor moet knokken. En dat is, dat is de boodschap dat zou ik ook zeggen. Ja. Dus, dus, dus dat is degelijk Wil je de je zorg toegankelijk houden? Wil je het onderwijs van goede kwaliteit toegankelijk houden voor iedereen? Dan zul je bepaalde stappen moeten nemen, bepaalde maatregelen moeten nemen. Ja. Kijk. Zodra we na het nieuws even over de veiligheid hebben? Want daar uh, is niet toch van. Ja, nee, dat lijkt me een goed idee. Ik heb dit, al zin in. Ik, dit, dit, dit, vond ik dit wel weer een leuk optimistisch geluid van je. Ja, niets. zo is het. Ik zelf. zit hier lekker een lekker stukje te somberen van... we gaan <laughs> allemaal naar kloten en nemen, dan boter en een beetje minder. Niks ervan. Gewoon lekker hard werken, gaan aanpakken. Ja, ah, dat, is, dat is trouwens wel waar. Handen uit de mouwen. Jullie zijn wel de enige die... dat is misschien ook wel de kern van jullie verhaal... dat is wel het positieve kern van jullie verhaal... de, de, de, de werken, werken wordt, wordt beloond. Ja. Dat is eigenlijk werkelijk... Jullie zijn de enigen die dat, die dat hebben, hè? Ja, werken wordt beloond en dat is ook maar goed ook. Want uiteindelijk zijn de werkenden die alle het, lasten die... Moeten, moeten dragen. Ja, is het niet, ja. niet grappig eigenlijk dat jullie de enige partij zijn... die zegt nee, wij willen iets doen voor de mensen die werken? Ja, de nou, rest alleen de, maar werd, iets heeft van we willen iets hebben van de mensen. Er werden uh, grote woorden gesproken. Uh, wederom door Siebrand Buma over uh, die, die vergeleken met Van Koot en de iedere uh, uh, uh, uh, Wat zei die nou? Uh, Geen gezeik, allemaal uh, rijk. Geen gezeik, ge, ge, allemaal rijk. <laughs> ja. Maar dat is natuurlijk een beetje onzinnig. Wat we zeggen is, we gaan vergaand hervormen en bezuinigen. 30 miljard. Maar we gaan ook weer... Stuk daarvan investeren in de zaken die van belang zijn voor ons. Ja, we krijgen al duizend euro van je. Precies, we gaan investeren Oppa! in onderwijs, in infrastructuur, in veiligheid, in zorg. Maar er komt ook een lastenverlichting voor de werkende Nederlander. Want die uiteindelijk gaat het om een lastenverlichting. Je krijgt niet in één keer duizend euro contant, maar je hoeft een klein beetje minder belasting te betalen. Kijk, ik, vind het zo in, ik, ik, ik kan me gewoon huilen. Ja, fijn hè? Maar dat is dat toch dat ik het houden. Ja. Ja. Gaan we straks nog veel uitgebreid. Ja, oh, en inkomen: er wordt veel te veel gedaan alsof het inkomen van wat wij, jij verdient, dus maar van de staat is. Maar dat is niet zo. En dus we zeggen: een heel klein beetje korting ook in moeilijke tijden moet kunnen. Sterker ik, nog, ik ben hier nog lang niet over uitgepraat. Maar we gaan eerst naar het nieuws. En dat is al over 13 seconden. Dat is nog best lang als je het vol moet lullen. Dus we maken van deze tijd gewoon even gebruik... om Jan Roos alweer een hart onder de riem... die zich niet op te vreten in bed. Jantje, ga lekker slapen. Dikke ja, kus erop. Tot zo, allemaal. Tot zo.